Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In de buurt van Raams wordt al de hele ochtend met man en macht gezocht naar Hebe Zwart. Dat meisje van 10 wordt vermist. De politie heeft vanochtend een Amber Alert verzonden. Ze zijn bang dat er iets ergs met haar is gebeurd. Hebe is gehandicapt en was op pad met haar begeleidster, een vrouw van 26. Die wordt ook vermist. De politie zoekt naar de twee tussen Raams en Vught. Mogelijk zijn ze ergens van de weg geraakt. Voor het eerst sinds 2016 gaan studenten weer rente betalen over hun lening... Studenten in het MBO en van voor het leenstelsel betalen het meeste. 1,8 procent. HBO en uni-studenten, een half procent. Studentenvakbond LSVB heeft 100.000 handtekeningen verzameld. om de rente op 0% te houden. En die gaan ze aanbieden in Den Haag. En we roepen de Eerste Kamer op om uh, te stemmen voor een motie. om die rente te bevriezen. En ook de Tweede Kamer uh, hopen we komt in beweging. Um, ja, en uh, uiteindelijk kijken we ook naar de minister. om um, toch uh, wat vrijheid te nemen. om die rente zo laag mogelijk te houden. Want Elke renteverhoging op schulden in deze tijd is ontzettend onwenselijk. Als je toch nog wat geld over hebt, kun je voor 7 euro per maand op de bank gaan ploffen met deze serie. The Chart the Stars. Push the boundaries of what is known. Nou, de Amerikaanse streamingsdienst Sky Showtime is vanaf komende dinsdag in ons land beschikbaar en heeft zijn abonnementsprijs op 7 euro gezet. Daarvoor krijg je dus onder andere de serie Star Trek Strange New Worlds. Binnenkort staan er ook nieuwe bioscoopfilms op, zoals Top Gun, Maverick en de nieuwe Jurassic Park. En de vermiste sportvrouw uit Iran is weer opgedoken. De Klimster deed dit weekend zonder hoofddoek mee aan een toernooi in Zuid-Korea. Gedurfd, want Iraanse vrouwen zijn verplicht om in het openbaar hun haren te bedekken, ook in het Buitenland. Na de wedstrijd kregen vrienden geen contact meer met haar en ze waren bang dat de klimster was opgepakt. Op haar instaan zegt ze nu dat ze samen met de rest van haar team op weg is naar huis en dat haar hoofddoek tijdens de wedstrijd was afgevallen. Of ze dat bericht onder druk heeft verspreid, weten we niet. Het weer, een lekkere herfstdag, zonnig, droog, zo'n 17 graden. Morgen begint weer mistig, daarna weer zonnig en een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANBB. Op de A7 van Hoorn naar Zaanstad staat vide tussen de afrit Avondhoorn en Purmerend Zuid 5 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Er zijn bergingswerkzaamheden en er is maar één rijstrook open. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu ZFM luncht. Goedemiddag, lieve luisteraars. Het is uh, weer dinsdag. En uh, Jan en Lucy zijn er weer vanmiddag voor de twee uurtjes lusroemen. Een beetje vakantie, een beetje afwezig. En, uh, we moeten even Ik ons gemist heeft, maar uh, we gaan het weer proberen vanmiddag gaan komen de twee uurtjes. Ja, hebben op vakantie. Ja, heerlijk. Yeah. Ja. Ja, en wat gaan we doen vanmiddag? Nou, we hebben de leuke dingen in Lekkere muziek in ieder geval. En uh, nog meer voorbij gaat komen. In ieder geval lekker weer buiten. En uh, ga lekker luisteren, zal wij zo zeggen. En uh, het eerste nummertje waar we vandaag mee beginnen uh, zijn is... De Vogeltjes. Isolated from the outside. Clouds have taken off. control what seems my Onze eigen Haagse Anouk, een nummer van een aantal jaren geleden, was ze heel, heel, heel goed mee heeft gescoord in ieder geval. Een lekker nummer was dat. Um, Wordt er nou een klokje lopen? Ja. Ja? Ja. Yeah. Wat gek. Heb je uh, die nog niet afgezet? Nee, nou was goed. dat ja, lekker? Nee, maar we zitten nu te wachten op de koekoek eigenlijk. We gaan verder met half Sanchez. Dime porque choras. Ik hel van geluk. Y porque da ook. De eenzaamheid voorbij. Die porqué me tomas. Fuert in mis manos. Y tus pensamientos te vanan llevando. Ik hou zoveel van je. Die porqué será. Ook al ben je koper. Ik twijfel daar nooit aan. Zou het in de toekomst niet geheel roman zijn? Leven zonder van uh, het programma Beste Zangers was dit. Uh, Rolf Sánchez, Samen met Samantha de Steenberg. Lekker nummer, trouwens. een lekker, groot... een lekker nummer. Oh, Zeker. Ja, ja. En uh, de volgende vindt uh, via jou wel leuk. Loes, denk ik. veel Collins? Ja, heerlijk. Okay. Heerlijk. Bill Collins. Zeg Jan, woon ja. jij al heel lang op Zandvoort? Um, woon ik al lang op Zandvoort? Um, ja, even kijken, 42, 47 jaar. Ja. 47 jaar al? Ja, ja. Maar dan, weet je, dan ben je ook bekend met het uitgaansleven. Enigszins wel, ja hoor. Ja, en heb je dan ook naar uh, de podcastserie van. Uh... Nee, ik heb het niet gekeken, maar. Heb je het natuurlijk. nog niet afgegaan? Het lijkt me natuurlijk een, uh, een podcast vol uh, nostalgie. En uh, de mensen van onze leeftijd natuurlijk, die gaan een beetje terugvliegen in het verleden. Want uh, wie kan het allemaal niet nog herinneren? Uh, wat hebben we so hebben zowat. Uh, die weet jij ook nog wel, denk ik. Ja. Zowat. Team Vliet. De Hoedaklub. De uh, Club. En het latere jaar hebben we nog de Sessels gehad. En uh, Monopol op ja. het stationsplein. La Mer. En, uh, La Mer, ja, dat was ook. Ja, aardig, Daar gingen we geregeld heen. Toen ik in mijn periode in het gezin werkte, gingen we daarna nog wel eens lekker uit. En dan kwamen we terecht bij La Mer. En dat was toch wel een tent die uh, ja, een beetje op het randje zat af en toe, vonden wij. Ja. Ja, maar, ja, maar goed, wij hielden van randjes, dus dat was geen probleem. Ja, precies. Ja, maar uh, ik heb hem wel zitten beluisteren, die podcast, gisterochtend. Lekker vroeg, was, uh, werd ik niet gestoord. Ja. En ik heb genoten. Nou, dat is leuk. Ik heb genoten van al de oude verhalen. Ronald Rietberg uh, was aan het woord. Nou, en die kon vertellen. Ja, ja. Je beleefde alles weer. Je, je, oh ja, dat ook nog. Je, dat hij dat nog weet. Ja, een half mensen uit die periode zijn toen. Peter Logmans onder andere. Uh, Lex van der Meer, die uh, in de bar werkte. Uh, Bobinees hebben we gehad in ja. de periodes natuurlijk. Candles. Uh, ja, was erg leuk. Ja, en daar buiten de ik had je natuurlijk ook een ondergelegenheden. Ik weet nog, uh, uh, zo, zo lang geleden, 47 jaar geleden, mevrouw leren kennen. Bij de hè, op de Zeestraat. Je oh, dat echt Ja, geweldig. Ja, ja. Oh, wat lekker ouderwets bij, bij borsten En we zijn nooit met naar elkaar gegaan eigenlijk. Dat is wel, wel leuk natuurlijk. Hè. Nee. Uh, het was een goede borsting, oh, zou zeggen. Het was een... Uh, het was een uh, een fatale botsing. Een dus. fatale botsing, ja Dat hoor, helemaal zeker. En er zijn, uh, zijn uh, nog twee kleine kindjes uitgekomen. Ook kleine nog. Uitgekomen, dus, uh, die botsing, uh, ja, klein uitgekomen. Kleinkindjes. Kleinkinderen ook. ook ja. over drie inmiddels. Dus het gaat allemaal lekker lopen zo. Mm. Heerlijk. Maar ja. ik heb bij gelegenheid ga ik hem even opzoeken, die podcast. Het lijkt me erg leuk. Hij is echt leuk. Je, ik, het is echt een aanrader. Voor iedereen die, uh, die in Zandvoort woont. Die in Zandvoort de man, vrouw. Nou, weet ik, een beetje, beetje herinneringen. Het is gewoon hartstikke leuk. Zeker wel. Hé hey, Luus, uh, hij is erg in nieuwsroep en hij is momenteel natuurlijk. Ja. Uh, dat gaat het niet best ik met een goede man. Hij goed, heeft heel veel nee. leuke muziek, mooie muziek van ons gemaakt. Jammer heel meer. veel cd's. Er is onlangs eentje uitgekomen, zag ik. En daar staan allemaal liedjes op die je in tv-programma's gemaakt heb. Uh, een beetje in, in kinderprogramma's geloof ik. En dat soort dingen. Ik heb één nummertje bij me. Laat maar mm -hmm. horen. I'll see you there, Je leven, ik zeggen. Ach, nou ja, je weet wel. En ze zeuren aan je hoofd, niks gedaan en veel beloofd. Dan zie je wel weer. ¡Vamos! Luus, als ik. Waar het ook een beetje verbaasd was om te horen van... is dit Rob Nijs maar het is wel duidelijk. Het is afkomsten van een uh, CD die uitgebracht is... met allemaal liedjes uit tv-programma's... en uh, films en dergelijke. Dus uh, het was even goed luisteren... maar we hebben duidelijk toch het, uh, het geluid... het uh, herkenbare geluid... van uh, Rob de te uit kunnen halen. We gaan verder met iets uh, hedendaags so <laughs> een noodgeval. Ja, toch? Ik weet niet hoe het u begaat, maar wij genieten echt, zowel u en ik, altijd van het programma De Beste Zangers. En ook dit jaar is het weer geweest. Een aantal jaar is het al. En er zaten wel echt wat, wat leuke, mooie uitvoeringen van liedjes die door anderen gemaakt zijn, die dan weer door een ander artiest gezongen gaan worden. En waar ik me meest echt wel een heerlijk nummer vond. En ook de uitvoeringen van Bastien van Henk Poort. The Sound of Silence.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 With dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone. May the halo of a history land. I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light Let's play the night and touch the sound of silence and it Ja, ik weet niet uh, hoe het u uh, gaat, maar ik vind het een schitterende uitvoering van Henk Poort, maar die uh, wel bekend is van uh, musicals en dergelijke. Een nummer uh, The Sounds of Silence, origineel, op de plaat gezet. Heel lang geleden door Simon Carfunkel en heel verpand. De zoon van Art Carfunkel, Art Carfunkel Junior, heeft onlangs een uh, CD uitgebracht met allemaal nummers die zijn uh, vader ook uh, samen met Carfunkel op de plaat gezet heeft, uh, met uh, Paul Simon op de plaat gezet heeft. En ook hij, hij heeft hier een schitterende uitvoering van gemaakt toen. Dus dat is, ja, was wel erg leuk om te horen. En, en nogmaals, het is een leuk programma: dat van de beste zangers. Uh, ja, het is vandaag de 18e. We hebben natuurlijk ook eventjes aandacht voor de, de blauwe tram. Elke woensdagochtend van 10 tot 12 kunt u in het grote van de blauwe tram aanschuiven op het inlooppunt Mensen Ontmoeten. Oude bekenden tegenkomen of misschien nieuwe vrienden maken. Het is allemaal mogelijk. Een kopje koffie drinken en vooral lekker babbelen. U betaalt 1,50 voor twee kopjes koffie met wat lekkers erbij. En u hoeft zich niet aan te melden. Kom gewoon eens lekker binnenlopen en doe met ons mee. Wilt u meer informatie? Neem dan even contact op met Linde Oudendijk per e-mail of via 063380321. 7-9. En uh, altijd gezellig om even lekker bij een ander lekker bakkie te doen en lekker bij te babbelen. En uh, terug in de tijd met Gloria Keller. Gaan we doen. Tenminste, dat was de bedoeling. Dat so was Gloria Kener. uit een uh, grijs verleden. Wat, uh, wat het nummer veel gedraaid? En nog steeds trouwens uh, eigenlijk uh, bruiloft en partij en weet ik veel. Hoor je dit nummer nog steeds? Een uh, lekker nummer. Uh, even nieuws vanaf de gemeente hier in uh, Zandvoort. Want uh, de VVD-raadslid Annemieke Landman is uh, wegens omstandigheden gevraagd door haar familiebedrijf om tijdelijk de bestuurstaken weer op te pakken. En dat betekent dat de combinatie van het raadswerk... en haar bestuursfunctie niet goed valt te combineren. Daarom legt ze haar taak als Zandvoort te volgens weer neer. Door dit vertrek komt er een raadslid zeed uh, vrij... bij VVD Zandvoort. En uh, de fractie heeft bekendgemaakt... dat buitengewoon raadsleid Ziska-Nederlof... de vrijgekomen plek gaat invullen... Siska was tot uh, voor kort werkzaam bij Holland Casino... en met haar expertise op het gebied van HR... heeft zij oog voor uh, teamvorming en organiseren. Ze wil graag bijdragen om ons dorp nog aantrekkelijker te maken... voor zowel inwoners als ondernemers en toeristen. Al dus fractievoorzitter Sven de Rommel. En van deze kant dan Siska. Uh, Succes je nieuwe functie. En we gaan nu even verder met uh, deze. with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Californiën was dit. Dat is uh, een lekker oudje. een oudje. Lekker oud nummer. Ja, toch. Uh, we hebben een gast. Heel spontaan. Vanmorgen werd ik geappt. Van uh, Loes, uh, jij wilde graag dat ik uh, bij de radio wilde komen. En uh, ik heb vandaag tijd. Dus ik kom. Ja, zo is het precies gegaan. En weet je wat zo leuk is, Loes? Jij heet Loes en ik heet ook wij Loes. Wij eten alle twee Loes. En jij komt uit Zandvoort en ik uit Harderwijk. Dus met andere woorden, <laughs> het programma hebben we vandaag gedoopt in de Loes Loes Show. Ja, Ah, uh, dankjewel. <laughs> ik vind het wel een hele goeie, Jan, dankjewel. Ja, Loes, wij kennen elkaar al heel lang. Ik denk al uh, tussen de tien en de vijftien jaar denk ja. ik al. Het was in vijf huizen, weet je nog? Ja, ja we hebben het zo gezellig gehad. Oh, Want wat leuk. was het nou? Ik deed toen een keer, ja, toen was ik nog een stuk jonger. En toen deed ik mee met een talentenshow. En zo heb ik jou eigenlijk een beetje leren kennen. Ja, en toen. Maar eigenlijk en... al van tevoren, maar toen eigenlijk echt dat we echt lekker samen zaten. Ja. En dat je me ja, supporter ook, hè? Je ja. was me echt aan het helpen. Ja, daar. echt. Ja, want ik vond ja. Je, je kwam bij, bij ons en ik was jarig en je ging zingen. Ja. En je zong het nummer van Whitney Houston. En ik was echt flabbergasted. Oh jee. En ik dacht, wauw, wat is dit? En ik denk, waarom sta, sta jij hier te zingen en niet ergens op een... Vreselijk groot podium, want je zong echt het zo mooi. Ja, dat, ja ik hoor het wel vaker. Maar weet je, het heeft, Lucy, het heb ook altijd met iemand te maken... die uh, een stem die moet je leuk vinden of die moet je niet leuk vinden. En die mooi mooi vinden of niet mooi. Kijk, uh, Welen. Ik ben uh, verleden week naar Welen geweest. Kijk, uh, die hebben een schitterende mooie stem. Dat en klopt. er zijn ook andere... Uh, Noem er eens een waar ik denk van... jeetje mine, dat dat überhaupt op een bühne staat. Ja, ja, ja, ja ik, ik kan er wel een paar noemen. <laughs> Hij was gisteravond geloof ik nog bij... Uh, bij uh... Uh, hoe weet nou? In een praatprogramma. En die uh, kondigden hem aan als uh, Dries Roel vink. Dat was helemaal fout. Oh, en die ging het zingen ook nog fout. Maar oh, daar, daar heeft hij patent op. <laughs> en uh, ik vraag me dan af, wat doe jij nog steeds op het podium? Ik weet dat er heel veel vrouwen zijn die het niet meer mee eens zijn. Ja. Maar uh, ik vind het gewoon helemaal niks. Ja. ja, maar weet je, daarom zeg ik. Het is altijd, of je nou know, jazz, blues, uh, klassiek zingt... Uh, je moet ervan houden, je moet van een stem houden, je moet, er, je moet het ook iemand gunnen, dat is het ook altijd. Hè? Van, uh, kom op het bühne en je moet het publiek mee hebben. En als je het publiek niet mee hebt en je hebt een super stem, dan kom je gewoon dat ook niet kwam. verder. Maar jij kwam wel verder, maar jij kwam steeds iemand of iets kwam er in jouw leven op jouw pad. Ja, waar ik dan weer jij een andere stagneerde. <laughs> ja, maar je hebt een vreselijk mooie stem. En uh, je kan vreselijk mooi zingen. En je eigenlijk verdien je gewoon veel groter podium dan je nu doet. Want wat, ja, wat doe je ik. er nog bij allemaal? Nou, ik kom gisteravond weer van een, uh, van een concert af. Dus van een optreden. Iemand was 40 jaar getrouwd. Nou ja, dan kom je om half drie vannacht thuis. Zaterdag had ik een optreden. Ik ben nog wel steeds bezig. Maar ja, ook die corona. Die heb overal natuurlijk, natuurlijk. ingehakt. Ja. He, dan heb je uh, spulletjes heb je bij elkaar. Uh, de restaurantjes. Iedereen hebt het voor elkaar. En dan komt corona en dan zakt alles in. Ja, en nu zijn gekregen. we eigenlijk weer in een tijd dat je weer alles nieuw moet opbouwen. Ja, en dan moet je weer het nieuw beginnen ja. eigenlijk. Ja. ja, de mensen moeten weer weten wie je bent. En ja, dat is toch wel weer een dingetje die door de corona ja. gekomen is. He. Nou, Dan ben ik toch wel heel erg blij dat je, dat je toch gekomen bent. Ik ben kan wel ik gewoon. Al, ja. ja, je laat horen dat je het kan. Ja, nou ja, ik heb er wel twee uur over gedaan. Ik had anderhalf ja. uur gerekend. Maar uh, het is echt uh, ja, druk hier, hoor. Ja, het is de -stad. ja Het ja, is altijd drukker. Ja, ja. ja, dat wist ik ook eigenlijk niet. Ik, nou ja, volgende keer uh, doe ik twee uur van tevoren. Ja, doe maar. Want je <laughs> moet gewoon vaker komen. Ik heb, uh, we gaan je gewoon lekker promoten. Ja, dat zou wel heel leuk zijn. Want in zijn. Zandvoort mag ook alles weer, hè? Ja, is dat zo? Ja, natuurlijk. Ja. En we hebben de Grand Prix met de site-events. Nou, daar hoor je gewoon tussen. Oh jee, nou, nou je, je neemt tusschen. wel heel hoog, hoor. Maar laten <laughs> ja. we het eerst maar eens even... Wat gaan we draaien, uh, Jan? Wat, uh, wat gaan we lekker... Uh, je bedoelt, waar, wij of jij? Ja, wat gaat... Nee, ik, ik, ik zet het zo meteen lekker klaar. Jij zet het zo naar. Nou, even kijken, wat heb ik hier voorgestaan? wel. Ja, zet maar wat op, jo, je. Ik heel bekend, goed. Jacques Brel. Ja, ja, helemaal goed. Mijn, ik ga luisteren. Uh, mijn vlakke land. Oké. Okay. <laughs> <laughs> nou, vlak is het wel, nee, <laughs> maar het is het wel langs. <laughs> Kijk, overduin, dat is tot uit. Dan heb ik Een witte foto's. vlakken schuin.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 Wanneer de noordenwind de vlakte vieren deelt Wanneer de noordenwind de onze adem steelt Dan kraakt mijn land, mijn vlakke land Wanneer de schelde blinkt in de zuidelijke zon En elke Vlaamse vrouw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 mijn vlak Ja, dat was nog even Jacques Brel. En uh, heel vaak uh, te horen geweest in de laatste uitzendingen van het programma Chanson. Wat ik een heerlijk programma vind op uh, Nederland uh, uitgezonden. Heb je het gezien, lustig programma Chanson? Dan gaat Rob Kemps, die van de Snollebolkers... die gaat een beetje de Franse lied helemaal uitspitten... samen met Matthijs Nieuwkerk. Oh, Opnacht ja. Van, geweldig, geweldig. Ja. Ja. En als ik mocht stemmen, en dan zou ik ook stemmen... voor de televisiering had het dat programma geweest. Want het is op zo'n leuke manier in elkaar gezet. En echt... De, de, de, de, ik heb er een heel klein stukje van, van Dron, gezien. Jacques uh, Dali de... Dalida, echt de, de grote saint zijn allemaal genoemd erin. Maar ook, hij is uh, de, van Nieuwkerk, is groot fan van Charles Sassnavour. Ja, ook. En, en zijn, ze maar... waren op die begraafplaats van, uh, waar, waar hij dus ligt... Ook in een dorpje waar hij niet op, uh, pierre 6 mei legt buiten bij parijs legt hij begraven en toen zijn ze naartoe geweest, ze zijn bij de graven geweest van, van uh, Simone sinoret, al die, die, die, dat, okay. heel leuk programma, want die was ja was geweldig was dat en uh, probeer het terug te kijken is echt leuk. we ja. gaan de laatste uh, 1,45 uh, eventjes uh, met abba en dan komen we terug na het nieuws en uh, tot zo.